8 uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. De derde Nederlandse vermiste na de aanslagen in België. is een vrouw van 41 uit Deventer, melden regionale media. De vrouw zou van naar de Verenigde Staten vliegen om daar een begrafenis bij te wonen. Maar sinds de aanslagen is er geen contact meer met haar geweest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde gisteren uit privacyoverwegingen niet zeggen over de derde vermiste met de Nederlandse nationaliteit. De andere twee Nederlandse vermisten zijn een broer en zus uit een Maastricht gezin. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de aanslagen in Brussel. Waarschijnlijk gaat het ook over de uitspraken van de Turkse president Erdogan gisteravond. Die zei dat een van de aanslagplegers vorig jaar door Turkije is uitgezet naar Nederland. Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of dat inderdaad zo is. Nederlanders hebben in januari maar amper meer geld uitgegeven dan een jaar daarvoor. Terwijl de meeste mensen wel meer te besteden hadden. Volgens het CBS kwam de lage groei onder meer door de zachte winter. Het was relatief warm, waardoor er minder gas is verstookt. Nederlanders gaven verder minder geld uit aan auto's en kleding... maar juist meer aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Of de groei deze maand aantrekt, is nog maar de vraag. CBS zegt dat de omstandigheden om geld uit te geven in maart... minder gunstig waren dan in januari. Portugal heeft stemmen gekocht in de strijd om de toewijzing van het EK voetbal in 2004... Dat schrijft de toenmalige voorzitter van de Portugese kandidatuur Carlos Cruz in zijn autobiografie. Volgens hem hebben zeker drie voorzitters van Europese voetbalbonden geld gekregen in ruil voor een stem voor Portugal als gastland. De mannen achter de omkoping zijn de toenmalige minister van sport en de toenmalige voorzitter van de Portugese voetbalbond. Die laatste spreekt de berichten tegen. Het weer, vandaag veel bewolking, soms wat regen. Er is nauwelijks zon, 8 tot 11 graden wordt het. Laat vanavond bereikt een regengebied het westen van het land. Morgen trekt die regen geleidelijk weg. En in het oosten wordt het dan pas avonds droog. Dit was DFM. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 moment I met you again I knew in my heart that we were friends It had to be so It couldn't be Ja,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 Goedemorgen Zandvoort. Vandaag de techniek in handen van Casper Gurrensen. De redactie van Yvonne Roos en Gert van Kuik. En de eindredactie van gert Koffie krijgen we vandaag van door. Dan hebben de presentatie van de ik Ben van En naast mij zit Rob Peters. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op sprong naar de vakantie heb ik begrepen. Ja, gaan vlak voor de vakantie. Ik heb er al gemotiveerd bij. Tegenover ons zit ook iemand die op vakantie geweest is. Maar daar gaan we straks eens mee praten. Het is het driemaandelijk gesprek met de burgemeester.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 En dat wordt volgens mij weer een, ja, ik zou bijna zeggen, de slagroom op de taart. Dat kan niet anders. Als je kijkt hoe dit zich ontwikkeld heeft, dat geeft mij een ontzettend trots gevoel. Um, het is allemaal begonnen met, laten we eens een keer een, een organisatie vinden die met ons een rondje ski gaat lopen. Dat was de Rotary. Ja. Die is eigenlijk, daar is mee begonnen. En uiteindelijk uh, vond de champion van, nou weet je wat, dan kunnen we kunnen ook een beetje gaan wandelen.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 Voor een, goed doel. voor een goed doel. Dat kiezen ze ook elk jaar weer. Ja. Want zij doen het niet voor zichzelf. Zij willen vooral uh, enerzijds zandvoort op de kaart zetten. En anderzijds met dit soort evenementen geld op een speelse manier uit de portemonnee van mensen halen. Voor goede doelen. Ja, mooi is, dat is ja, de, de, Bij de inschrijving moet ook al geld apart gehouden voor het goede doel. En dat liep al over de 21.000 euro een, geloof ik. Um, maar toch even terug naar die veiligheid.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 Dus eh, we zullen inderdaad een parkeerprobleem voor de NS moeten gaan, gaan oplossen. <laughs> maar niet voor de auto's. Nee, en mijn stellige overtuiging is dat het niet zo is. Pede Zuid kan nog volop benut worden. Want dan zet je een pendeldienst in. Dat zijn we ook al gewend. Zo kun je heel creatief met de regio denken. Maar het is een keer op. Kunt... Een keer op. En als je nu al over 14.000 uh, uh, lopers praat. Want morgen gaan de, uh, de omlopers gaan op Pede Zuid staan. Ja. En uh, veel mensen. Want je gaat wel 12, 14 kilometer rennen. Maar je wil wel bij de stad geparkeerd hebben. Dus nee, ook het dat... wordt...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 Nou, dan was dat sommige treinen gewoon doorreden bij Spaanwouden omdat die vol zat. Maar oké, okay. okay. <laughs> dat hoorde er ook bij. Goed, ja. koud terug van vakantie en gelijk uh, aan de bak. Ja, ja ik, ik, ik dacht ik ga één keer op vakantie, maar ik mocht twee keer op vakantie. Oh. Ja. Dus even een korte knip. Ik wil even naar een artikel in, uh, in de Heemstijds krant. Daarin uh, stelt een inwoner van Zandvoort dat het allemaal wel leuk is... dat uh, Spalier, maar dat de bestemmingskracht, uh, het bestemmingsplan...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 Want daar zit even mijn aarzeling, maar dat is, een, dat is een gevoel wat ik daarbij nu uh, met u deel. Ik denk het niet. Ik denk dat het ongeveer vergelijkbaar is. En, en daar zit ook een, een, een, een subjectieve component in. Um, ik, ik ben wel van de filosofie als mens van ja, um, chantage of belediging of zo. Je, je laat je niet beledigen of bedreigen. Nou. Maar ik heb inmiddels wel gemerkt, omdat ik ook portefeuillehouder ben, uh, Agressievrij werken voor de regio-eenheid Noord-Holland. Um,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 Dan zitten ook mensen met net wat heftigere emoties. is mijn ervaring. Want Komt ik heb nooit aan de kust gewerkt. Ja, dat is allemaal helemaal vreemd. dubbele belangen. En iedereen heeft eigen <lacht> belangen. Maar dat, maar dat maakt hem ingewikkeld. Het zou echt heel prettig zijn als we daar constant bewust van zijn. Maar ook raadsleden zijn mensen. En daar moeten we het over hebben. En het laatste... <lacht>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 Mag u op het hele ja, agendapunt niet niets meer zeggen? Wegsturen in nee. de nee. vergadering dat nee. hij niet meer mag delen. Dat vind ik ook niet nodig. We ronden, nee, okay, is... we ronden deze even af en gaan we het ja, muziekje duidelijk. draaien. Maar ik nog wel even opgemerkt dat u wel geschorst heeft. En de, desbetreffend raad zit mee dan naar achteren uh, om toch even te vel jongens zo gaan we niet. Ja, maar dan ik heb ik zin in koffie, dat weet u toch wel. We gaan een plaatje draaien. -M -M. Met nu. Goedemorgen is antwoord. Brandon, a fool. What will they say Monday at yeah, school? Darling, you hurt me real bad, you know it's true, but baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you.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 Een informatievoorziening? Uh, ja, dat denk ik wel. Alleen je ziet dat na een verkiezing een raad vervest, zodat het collectief geheugen, daar moet je echt aan werken. Uh, want, zit, want raadsleden zit ook wel een hoop in nog hoor. Um, maar ook een aantal mensen, ik denk minstens de helft is uh, mm -hmm. vernieuwd.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 Zij behoren dat de grote groep vrijwilligers van Zandvoort... wilt u daarmee zeggen? Uh, ja. Ze ja, ja. Ja, Maar wel in een, in, in een bijzondere positie... die ook zware verantwoordelijkheden kent. Het is een zwaardere vrijwilligersfunctie... als dat uh, iemand anders... Uh, maar die zijn ook zwaar. Maar ja, dat wilde ik net zeggen. Dat, uh... Vooral als ik u vanmiddag bloemen uit zie delen in de Haddenstraat, Wat ontzettend leuk is natuurlijk. Um, maar ja, is de waarom de ik daarop kom... Uh, is dat, uh, dat, dat... dat rapport dat komt...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 die gaat komen in de spalier. Had zij dat niet eerder moeten uh, naar buiten moeten gooien dan... in het kader van dat rapport? Nou, jongens, geef die informatie nou. nou. Daar kun je twee opmerkingen over maken... in het kader van het rekenkamerrapport. Je kunt tegen de raad zeggen... Jo, had aan de voorkant geduid wat je allemaal wil weten. En je kan tegen het college zeggen... hebben wij ons voldoende als college afgevraagd... is dit de relevante informatie op dat moment. En, en daarbij zeg ik tegen iedereen... dit is een nieuw traject...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 geven we elkaar daarin de ruimte om dat te doen. Krapt het college zich niet eens achter zijn oren van... waar zijn we in godsnaam mee begonnen na die motie? Want het heeft me nogal een ophef uh, teweeggebracht, uh, deze voorzet. Uh, het college krapt zich zeker af en toe achter de oren. <laughs> dat hoort ook uh, bij het gezond nadenken, zeg ik altijd maar. Uh, en natuurlijk, in, in zo'n heel beleid weeg je ook elke, elke stap die je daar zet... en wat daar de reacties op zijn, steeds mee.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 Nauwgezet met die omwonenden gaan oplopen en informatie gaan delen. Nou, dat is wel belangrijk, zeker voor Absoluut. de omwonenden. Ja, Absoluut. Ja. maar Je kunt ook niet van hen verlangen dat zij staan te applaudisseren of voor zijn. Nee, dat, nee, dat, dat, dat is waar. Ja. Dat is waar. Dat is heel reëel gezegd. Ja. Maar ja, ook, ook tijdens zo'n raadsvergadering zie je ook de reacties van de bewoners. Dus het speelt nog wel. Meneer Meijer, ontzettend bedankt voor uw. Uh, dat, was komst. Ja, dat, was dat was hem alweer. Ja, dat was hem alweer. Ik had nog één, één kleine, kleine brander.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 Uh, maar het doorgaan op deze wijze kun je ook echt afvragen. Mm. als er elk jaar 25 tot 30 procent damheid erbij komen. of dat de oplossing is. Dan ja, ja, denk ik, dan, dan vergroot je het ja, probleem. Dat, ja. Het ja. jammer daarop is dat je leest. in Zondvoort worden hele doodschoten. Terwijl, ja, dat terwijl, dat lezen, terwijl ja. het besluit is: Amsterdam is ook de Ja, maar is, uh, dat, is dat, is de laatste, dat is ook de laatste maand veranderd. Ja. Ja. Dan zie je veel ja, meer land. Maar en dat, dat is ook wel eerlijk. Want we hebben als Zondvoort zelf kunnen we er niks aan doen. Klopt.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 And this house just ain't no home oh, anytime she goes away. And I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew, I knew. Sunshine when she's gone, home in darkness every day. Ain't no sunshine which's gone in this house, just ain't no home. anytime she goes away anytime In tijd, she goes away. In een tijd, she goes away. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Heb -M. nu, goedemorgen Zandvoort. Dan ben ik vast. We zijn weer terug naar het. Zandvoort. We gaan het over de zang hebben. Ja, zang. heel veel zang en heel veel muziek. Dat is altijd heel fijn. Dus een mooi moment voor de zaterdag. Tegenover ons zit Saskia van der Wal. En naast Saskia zit Peter Tromp. Wel bekend van de klassieke concert, maar laten we eens over de Matthäus Passion hebben. Ja, mooi. Dank u. Dat is aanstaande uh, vrijdag. Ja, ik hoorde net van meneer Tromp naast mij dat er een uh, spraakverwarring is over de, um, over de datum. Maar uh, er staat er namelijk op de kaartjes 25 april. Maar dan is Pasen echt heel erg geweest. Ja. En uh, de Matthäus Passie wordt toch over het algemeen voor Pasen opgevoerd. Nou, dus en, voor de duidelijkheid, het is aanstaande vrijdag. Aanstaande dat is 25, vrijdag, 25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 Of kopieën daarvan. Want je kunt niet elk museum leegplukken. Om, uh... <laughs> en met, uh, ja, met ook een uh, bijzondere opzet qua uitvoerenden. Omdat het koor wat meedoet. Is ook niet zomaar een koor. Maar het is eigenlijk uh, zeg maar didactisch uh, samengesteld. Er is namelijk in het noorden van Nederland. In uh, Friesland is er een uh, academie opgericht. Een aantal jaren geleden. De zogenaamde Nederlandse Bach Academie. Dat klinkt heel pretentieus. Maar.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 Waar gaan dat leren? Dat brengt inderdaad een versterkte koor. En uh, de instrumenten? Bij de die... instrumenten? Die zijn wel zelfstandig. Die zijn dit, in dit geval zijn dit, uh, is het een zelfstandig ensemble dat Eiken Linden heet, een grappige naam. Het, het is een bekend café in de Plantagebuurt in Amsterdam. Eiken Linden, nooit van gehoord. Nee. Nou, u moet het ja, nou een keer Hij heeft Amsterdam heel veel cafés. Amsterdam <laughs> heeft deze kennis toevallig. Maar nee, dat is uh, ja, maar, ja, ja, ja? Barok ensemble is dan, dan wel iets heel speciaals. Ja. Ook zeker voor Dat hebben we niet vaak. Precies, precies. Ja. En dat is nou nog even over de ontstaan van Eiken Linden. Het is gewoon een Groep muzici die regelmatig in dat café kwam en zei: Wij willen een barok orkest, dus met authentieke instrumenten, oprichten. En uh, we doen het café Eer aan, dus het heet Eiken Linden. Nou, dat is natuurlijk ontzettend duidelijk. Ja, dat het is een mooie naam, he. dat is ook een mooie naam. Ja, het is de meeste instrumenten zijn van hout. Dus. Uh, dit orkest is dus niet in, in de zin van meestergezel samengesteld. Het zijn professionele muzici die, uh, nou ja, nogmaals spelen op uh, authentieke instrumenten, dus ook in een andere toon.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 We hebben we nog twee minuten voor. Kijk eens aan. Ik uh, ben weer blij. Ik kan wel zien wie er weer aan de andere kant van de tafel zit, dames uh, uh, en heren. Een beetje plagen mag beter. Aanstaande vrijdag. Ja. Aanstaande. Om zeven uur s'avonds uh, op het De Matheën Passion. Precies. Er zijn nog kaarten te koop. Waar zijn allemaal kaart. in Zandvoort? Uh, kunt, u kunt ze het beste eigenlijk krijgen via de kaartverkoop.eikenlinden.nl site. Um, en er is nog een aardigheid. Um, men krijgt korting als men de kaarten via die site bestelt. Is voor www.kaartverkoop.eikenlinden.nl dus, uh, www Oké, okay, dat is één woord. Ja, kaartverkoop <eikenlinden> .nl .nl. precies uh, Als er een kaart wordt gekocht, dan wordt er bij het eerste kaartje... 5 euro korting, tweede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 Dus mensen zijn van harte welkom. Ja, bij ons ook. Wij het nou ja, gewoon de moeite men, men kan, uit. Hopen dat het toch een succes is. Ik weet dat wij als Stichting Klaassenconster... twaalf jaar geleden, 2000, al langer denk ik... 2002, 2003... ook toen onder leiding van Harry Brasser een keer uitgevoerd hebben, de Matthäus Pichon. En... Uh, uh, 250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 Totaal andere klankkleur is dan met de moderne. Ja, test. dat ik, is ja, Als uh, bij jullie al 250 ja. mensen zouden komen. dan is de verwachting uh, bij uh, u natuurlijk hoogspannen. wat er ja. nu gaat komen. Nou, ja. We gaan het uh, zien en horen. Uh, was dat was voor aanstaande ja. vrijdag. En nu gaan we het hebben over.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 een BACH-specialist en uh, heeft gezorgd voor een prachtige omlijsting van het hele gebeuren morgenmiddag. Dus als je uitgerend bent, dames en heren, nou, kom het kijken. Best, het zou best kunnen, want om twaalf uur gaan ze weg. Daarom, dus... we moeten, als ze doorlopen zijn ze precies om drie uur in de kerk, uitgerust en al. En uh, uh, voor een schamele vijf euro, uh, het is een hele uh, dure productie voor ons. En, uh, dan, uh, uh, nou, omdat hij werkt met professionele muzikanten. Als je ziet, uh, er is een, een sopraan. er is een, een ja. zie ik hier staan. Ja, en dat zijn allemaal mensen die uh, voor hem brood zingen. Okay. Dus uh, ja, dan praat je toch over een andere prijs. Hmm. En er komt een uh, muziek bij, er komt een koortje bij, een koor.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 wat we nu al weten is uh, dat er geld bij moet. Maar dat geeft niet. Dat Zouden moet dat ook een keer gebeuren. Dan wil ik aan meer zeggen, Peter. Ja, dat maar mee. goed. Uh, we zijn zuinig geweest de afgelopen jaren. Dus dat we willen ook... niet bij. Ja, dat is wel fijn. <laughs> ik heb het inderdaad uh, wel een beetje doorgedrukt. Ik, dat we dat een keertje moeten doen. Uh, ik wil Maar first... levert, dat levert toch de kwaliteit aan Classic Concert ook. En, Juist, en dat we ik niet even over geld hebben. Maar nee. zo'n concert wat je ja. dan bovenuit krijgt, ja. Ja. ja, dat kost geld. Maar ja. dat levert toch de kwaliteit van Classic ben Concert. ben ik volledig met je eens, ja. Ben...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 Nee, dat is de grote productie. Oh, okay. 31 ja, oktober nee. is ja, het dan. dan maar... hè? Dat okay. eh, normaal doen we dat in november. Nu kwam het ja, uit op okay. 31 oktober. Ja. Uh, die zijn is al te koop. Projectko? Nee, voorlopig nog, niet. Oh. voorlopig nog niet. Maar ik ga het iedere keer als ik je kom vermelden. Dus ja. uh, die kerk komt vol dan. Nou, dat, nou, uh, dat denk ik, wel, ik denk... wel. Ja, ja. Dit jaar ja. Dan, uh, ja, ja. We, we pakken kerst. uit. We ja, pakken uit. Heel leuk. Ik denk dat dat wel druk gaat worden. Ja. Ja. Er, er zit nog steeds bij mensen achterin hun hoofd die, uh, die uh, optreden. Befaamde. Carmina, Bura, 1 september 2000. Ja, ja. Ja. Dus mensen, mensen willen dat wel zien en horen. Ja. Ja. Ah, Ik, ah, dat ben wel ongekend. Ja, ja. ja. Ik dank jullie voor je komst. Ik wens jullie veel uh, plezier en te genot bij de concerten. Ja. Graag gedaan. Dank, dank u wel. Okay. Dank u wel. Ja. God, We zin in Zandvoort, yeah. Zandvoort is Zin in VFM. ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort.